En een voor spoedige start. Freddy Van met het NOS journaal. In Geldermalsen hebben inwoners met spandoeken geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Op verschillende plekken in het dorp zijn die spandoeken opgehangen, onder meer bij het gemeentehuis. Vrijdag maakte burgemeester De Vries bekend dat ze van de provincie het verzoek heeft gekregen voor de opvang van 1500 asielzoekers vanaf midden volgend jaar. Op een industrieterrein zou er een centrum voor worden gebouwd, een van de grootste in Nederland. De tegenstanders vinden het te groot en zijn bang voor misstanden. Burgemeester De Vries van Geldermalsen zei zelf dat ze even na adem had moeten happen na het verzoek. Komende woensdag wordt in de gemeenteraad van Geldermassen gestemd... over de komst van het AZC. De wereldwijde wapenverkoop is voor het vierde jaar op rij licht gedaald. Gezamenlijk hebben de wapenfabrikanten vorig jaar... anderhalf procent minder omgezet dan het jaar ervoor. Blijkt uit onderzoek van een Zweeds instituut... dat vanavond naar buiten wordt gebracht. Vooral West-Europese en Noord-Amerikaanse fabrikanten zetten minder om. De wapenverkoop door West-Europese bedrijven daalde met bijna 7,5 procent. In sommige landen steeg de verkoop, zoals Rusland, Duitsland en Zwitserland. Een Russisch oorlogsschip heeft op de Egeïsche Zee waarschuwingsschoten gelost... om een botsing met een Turks visserschip te voorkomen... Volgens Russische media had het Turkse schip niet gereageerd op eerdere waarschuwingen van de Russische torpedojager. Na de schoten veranderde het schip van koers. De relatie Turkije-Rusland staat onder hoogspanning, sinds Turkije bijna drie weken geleden een Russisch gevechtsvliegtuig uit de lucht schoot op de Turks-Syrische grens. Het weer, hier en daar nog opklaringen, maar geleidelijk krijgen de wolkenvelden weer de overhand. Vanavond en vannacht kan het lokaal wat miseren, eerst in het zuiden later ook in het midden en het noorden, er staat niet veel wind. De minima dalen vannacht naar 4 tot 6 graden. Morgen is er veel bewolking, maar in het zuiden breekt ook de zon door. In het noorden nog wat gemiezer. Smiddags wordt het een graad of 8. Dit was het ZFM. E Verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. De A7, Den Oever richting Zaandam, is helemaal dicht bij Hoorn na een ongeluk. Er staat file vanaf de afrit Wochnum tot Hoorn 4 kilometer. Het levert ruim een uur vertraging op. De weg is helemaal dicht en het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Verkeer vanuit Den Oever kan het beste omrijden vanaf de afrit Middenmeer via Alkmaar over de N242 en de A9. Tot zover de verkeersinformatie.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 En jij beleeft het. Sneeuw, warmte, kerst. ZFN. Dit is kerst met ZFN. Met men nu. Zandvoort op zondag.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 We staan er mooi op hoor, met onze kersttruien. Gekleurd staan we erop. Gekleurd en wel, jawel. Nou, misschien kom je wel tegen ergens op Facebook. Ik ben de bang voor Ik ook. Ja. Goed, ZFM gaat een derde en laatste uur in. Van Zandvoort op zondag. Doe lekker dans maar met deze van Paul en Changes.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 Als je een kersttop 40 zou maken, Albertje, dan mag deze plaats zeker ook niet opbreken. Hè? Nee, dat is een klassieke. José, Feliciano en Feliz Navidad. Jawel, nou hadden we net de semi-eindstander van de wedstrijden. Die vanmiddag om half drie gestart waren in de Eredivisie. divisie. Waaronder die van. Het ja, nou ben ik weer weer? tegen. Dat <laughs> zoeken we op: AZ, AZ... Ja,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 Deze plaat van uh, Meteor Laser is uh, uitgeroepen tot de plaat van 2015. Dit is, dit, dit is ZFM. ZFM. Al 25 jaar, een zee van muziek.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 to save me.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 De winst ging naar Jamie Donaldson uit Wales... die met een totaal van 267 slagen met afstand de beste was. En last but not least, een van de beste golvers... laat zijn ogen lezen. Ja, oh, ja, dat is Link. Groot nieuws. Rory McIlroy heeft zijn vakantie nuttig besteed. De nummer 3 van de wereldranglijst en winnaar van het Dubai Masters... heeft zijn ogen laten laseren. Dat liet de golfer weten via Instagram. En laat, tot slot uh, een goed bericht voor jou...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 En dat was uh, Kim Appleby en Don't Worry. Ja, wel de wedstrijd uh, Heracles uh, Amelo. Ja. Tegen, wie was dat? <laughs> ja, klikt hem net weg. Vitesse. <laughs> Vitesse. Vitesse, ja, ja. ja, ja. Is uh, net begonnen om uh, kwart voor uh, vijf. Verrassende dus, tussenstand. Ja, nul tegen nul. Oh, heel goed. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, het is er uh, tijd voor, hè? het gedicht van de dag. Ook dit keer weer helemaal in het teken van de kerst. Zandvoorts winterwonderland.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 beautiful sign we're happy tonight a walking in a winter wonderland gone away is the bluebird here to stay is a new bird he sings a love song as we go along a walking in a winter wonderland in the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 Ja, en tijdens de kerstdagen gaat het ook zeker weer een succes worden. De nieuwe James Bond-film, Specter. Hij draait in Zandvoort. Hè? Ja, hij draait. Dus, ja, ja, ja, ja, ja. Mocht u nog niet gezien hebben, spoed u naar Circus zandvoort Aan het Gasthuisplein. Joorda, Sam Smith En uh, inderdaad, de titelsong uit die film Writings on the Wall. Het zit er alweer op. Ja.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 vind je dat ook weer. Tot volgende, Tot volgende week. Dag. Tot volgende week. Doei doei. Doei on life's gristle, Grumble, Give a and help things turn out for the best. And always look on the bright side of life.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 TVFM, dan stuur je allemaal...